Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte had net een ontmoeting met de Hongaarse premier Orbán. En hij lijkt daarmee een stapje dichterbij de NAVO-baan als secretaris-generaal. Nou ja, wil je die baan hebben, dan moet je goedkeuring krijgen van alle lidstaten en Rutte en Orbán zijn normaal geen vrienden. En dus was er weerstand, vertelt correspondent Kisha Hekster. Maar een uurtje geleden kwam er een tweet van de belangrijkste buitenlandvoerder van Victor Orbán. En daarop was een foto te zien van de twee heren waarin ze elkaar heel aardig aankijken, elkaar de hand geven. En we horen van kringen rond Rutte dat het een goed en open gesprek was, zoals dat dan heet. Waarbij is afgesproken dat de twee zich op de toekomst gaan richten. Ja, volgens kenners is het nu zo goed als zeker dat Rutte de baas van de NAVO wordt. De UvA gaat aangifte doen omdat pro-Palestijnse demonstranten ingangen blokkeren en barricades bouwen. De politie is erbij en sommige betogers zouden alweer zijn vertrokken. De actievoerders bij Science Park eisen dat de UvA alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt. Vorige maand waren er ook protesten, toen zijn er 140 mensen aangehouden. En een bekende manager van artiesten stopt ermee. Scooter Brown. Hij was de manager van grote namen zoals Justin Bieber, Ariana Grande, Martin Garrix en Jay Balvin. Brown blijft wel CEO van Hype America. Dat is een Amerikaanse tak van een Zuid-Koreaans bedrijf dat K-pop sterren onder zijn hoede heeft. Zoals BTS en Seventeen. En festivalgangers stonden raar te kijken toen ze van Oerol naar huis wilden rijden. Door alle regen van de afgelopen dagen zaten hun auto's helemaal vast in de blubber. Het is net of je op de autocross bent zeg maar, maar dan met een uh, best wel nieuwere BMW. <laughs> en nu sta ik met schone kleren aan, maar je had me niet moeten zien toen ik net uit de modder kwam. De auto's zitten helemaal zwart van de modder. Dan nog het weer. Het wordt vanavond en vannacht steeds bewolkter. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen begint de zon te schijnen, maar er komt ook regen. Zin in Zandvoort.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 Het metalpodium wordt vanavond voor jouw beentje verzorgd, want dit is Play It Loud Live. Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze zesde uitzending van Play It Loud Live. Het programma speciaal gewijd aan de band achter onze favoriete muziek. En vanavond is de Utrechtse trash en groove metal formatie Resurrect Tomorrow... bij Play It Loud de gast om te praten over hun band en muziek. Met name het nieuwe album dat exact vorige maand is verschenen. Fijn en bedankt dat je nog steeds luistert en met onze tweede uur bent ingegaan. En als je net pas hebt ingeschakeld, nou ja, bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt er wel een uur gemist waar we het voornamelijk over de band en hun eerste album en EP hebben gehad... Maar Jullie hebben sowieso nog een uur te goed... waar we het nu uitgebreid gaan hebben over het nieuwe album van de band... getiteld The Eagle. En de vaste luisteraar van Play It Loud weet het inmiddels al lang... dat ik elk uur en uitzending uiteraard ook stevig begin met de uuropener. En dat was de heerlijke titeltrack van dit nieuwe album. Nogmaals uh, ontzettend bedankt, mannen... dat jullie hier helemaal vanuit de omgeving Utrecht uh, bereid waren te komen. Insgelijk. Wel ja. een aardig stukje rijden, denk ik nog. Uh, ja, Ik was vergeten te vragen Beetje waar jullie kwamen. ja. Uh, ja. Jij kwam uit uh, Huizen. Ja. Ik ben Maars. Maars, ja, dat is ja. Utrecht inderdaad. Is, uh, Regio Utrecht. Uh, ja, zeker. Allebei een eentje. Vindt zijn oorsprong ook echt in Utrecht, hè? Of, ja. ja, in en om. Uh, in een om, beetje over en ja. al. We hebben ons echt gebraind als Utrecht, want dat is waar we, als wij de stad in gingen, dan deden we dat daar. Ja. Dus dit is onze, onze thuisbasis. Onze thuisbasis, ja. oké. Okay. Nou, nogmaals ontzettend tof dat jullie er zijn. Uh, zoals uh, gezegd gaan we het nu over jullie uh, nieuwe album hebben. Dat vandaag dus, uh, zoals gezegd, exact een maandje uit is. Hè, 17 mei uitgekomen, het is vandaag de ja, 17e. Dus, een uh, maand geleden ja, inderdaad. Ja, dus uh, reden genoeg uh, om te vieren. Dat deden we al met uh, een stukje taart. Uh, met de albumcover uiteraard er ook op. Uh, ja. Traditioneel uh, dingetje bij mij. <laughs> en hoe is het uh, album uh, tot nog toe ontvangen? aan de boord aan Michiel. Vanuit. Wij krijgen uh, mooie reacties, denk ik. Hè? Ja. Uh, ja, goede reacties. Uh, enigszins verrast welke nummers het beter doen dan de andere. Onze tweede single uh, die gaat... Uh, Gek genoeg. Uh, gek genoeg is dat niet. Uh, niet zo succesvol nee. uh, dan de eerste. Single? Nou, of, ja, nou ja, succesvol Wij wel. Hij vindt maar... het allemaal toffe nummers. Ja, nee, ja. Dat is sowieso maar kwast. In live zeg gaat hij wel ja. heel lekker. Kijk. Dus dat is wel mooi. Uh, we hebben een hele leuke gig gehad in de cave. Uh, de dag na de release. Ja. Dus uh, dat was met, een feestje. Uh, met phrasing, phrasing, Die Hier mij die vorige uh, maand zijn vorige geweest. Vorige maand zijn geweest, inderdaad. Ja. ja. Leuk. Ja. Nee, ja, ja. We kregen hele, hele mooie reacties. Vooral op de nieuwe nummers. en wat is de favoriet van het publiek? Ja, gek Kijk. genoeg. Nou, ik denk live wel, uh, wel de tweede single. Ja. De tweede ja. single toch, ja. Dus dat is Absolution. Absolution. gaat live wel lekker. Op cd D, streams, wat we nu hebben gezien. Ja. Volgens mij gaat het dus toch tussen uh, Blind Snakes en Way Down. Way Down gaat goed ja. volgens mij. De, meeste, ja. de eerste single ook, Light of Treason. Reason. Light ja. Of season, ja, ik denk dat die wel uh, de meeste streams heeft ontvangen. Waarschijnlijk overwege. De videoclip ja, natuurlijk. Zeker, die de videoclip over de ja. 10.000. Ja, ja, die ja, hebt behoorlijk hard. goed gedaan. Ja, ja ik ja. denk visueel ook heel... Alles okay. staat in de fik. Ziet er vet ja. uit. Ja, Zacht dat zag ik dat. Sebastian weer goed in elkaar geknipt. Ja, ja. ja, zeker. Ja. Zijn er ook al veel reviews uh, verschenen na de release? Hier en daar wel. Ja, Rockportaal ja. heeft er wat over gezet. Een rockportaal ja. Metal From NL heeft ja. er uh, een mooi artikel over geschreven. Ja. Uh, we ja. verwachten nog wat dingen die nog uitgebracht moeten worden. Maar ja, uh, ja er komen nog wat uh, hopelijk mooie op, reviews op, hopelijk aan. reviews ja. aan. Ja. Ja. Schrijf een mooie review als jullie het album horen. Dus... Uh, ja, dat verdienen deze mannen. Uh, ik hoop sowieso ook een, een exemplaar van jullie... zodra het album Fysiek verschijnt. Want hij ja. is nu dus nog alleen uh, online ja. te, te beluisteren, zeg maar, digitaal. Um, dus als jullie hem ook nog uh, zouden willen signeren... dat zou ook heel erg leuk zijn. Ja. Um, wordt hem opsturen, denk ik, maar even. Dat regel, denk ik, ja. of We komen vast altijd, wel een keertje hierin. Jullie zijn hier altijd welkom. Zeker. Nou, heel graag. Um, het album is dus, uh, zoals gezegd, uh, digitaal verschenen. Wanneer uh, is de verwachting dat hij ook op cd of eventueel lp gaat uh, verschijnen? Is er al een idee over? Mm, we hebben nog geen datum, maar enkele ja. maanden ja, verwacht ja, op, ik... Uh, ja. Het is vooral even de keuze precies dat. wat de vorm wordt. Ik denk dat ja. het een soort open klapboekje met een inlay is. En dan uh, ja, en, ja. de artwork moet nog uh, gemaakt worden. Dat we, willen, we vinden het wel belangrijk, om, we hebben we het ook over gehad, om de teksten wel op te zetten. Dus dan heb je even wat meer ruimte nodig. Dan ja, ja. moet je ook de achtergrond wat meer vullen. Ja. Daar hebben we ook foto's voor gemaakt en zo. Dus, ja. Oké. Okay. Maar de, de artwork, uh, want jullie hebben al artworks, dacht ik. Maar ja, dat is dan de speciaal. Uh, ja, een mooie ja. voorkant, inderdaad. Ja. Ja. ja, nu de rest wat, nog, En Wat nu, de nu de is, is eigenlijk ja. niet de definitieve. Jawel, de voorkant wel. Ja. Die is oh. definitief. Maar oh, ja... Uh, onze, de inlijen, zeg maar. Boekjes onze onze ar, uh, artist... Uh, die wil ook de typografie goed doen. die uh, ja. wil juist wel uh, een stickler voor goede typografie. Dus uh, dat, ja. dat verdient ook de aandacht. Dat is ja. zeker. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Ja. Uh, dan wil ik het uh, nu even hebben over jullie... Uh, het schrijfproces van uh, dit album. Uh, hoe, hoe is dat verlopen? Zijn jullie bijvoorbeeld meteen begonnen na de EP uh, van The Wolf? Of, uh, ja, dit is weer een soort zoektocht geweest. Ja. Uh, in die tijd... Uh, zijn er ook weer wat bandleden afgevallen? Ilja, die ja. had toen uh, andere prioriteit is uitgestapt. Mm -hmm. En Stefan en ik die waren lange tijd op zoek naar een nieuwe sound. Mm -hmm. um, in die tijd waren we dus met z'n drieën haken ik en Stefan. Ja. Uh, hebben we hebben ook nog een tijdje met een extra bassist uh, gespeeld, Dennis. En, mm -hmm. um, uh, ook wel een beetje op zoek geweest. Maar we, to, toen we eenmaal een, een gevoel voor een sound hadden, toen, toen zeiden Stefan en ik eigenlijk tegen iedereen: wij hebben, wij hebben iets gevonden, we gaan, we gaan shit maken. Ja. Kom alsjeblieft opdagen om naar nou mee te doen. Ja. En als je er dus niet bent, dan uh, whatever, je ja. geen invloed. Weet je hoe dat gaat bij ja. ons. Weet je. Op een bepaald moment is er een bepaalde sound gevonden. En dan gaan we ja. gewoon als een malle schrijven. En toen hebben we echt in ook weer een periode van weken, misschien twee maanden max. Het ja. meest gros van wat er op de CD staat allemaal gemaakt. Ja. Ik heb de solo's uh, nog later verzonnen wel. Maar. Mm -hmm. En dat is een beetje het proces geweest. En die muziek die stond eigenlijk heel snel. Uh, en dat was net, net een periode dat Haankan eigenlijk op zee was. Dus okay. die zanglijnen zijn eigenlijk daarna gekomen. Okay. Dus het is okay. ook alweer weer anders gegaan dan voorheen. Ja. En Michiel, jij kwam er als laatste bij in de band, zoals bij eerder al aangaven. Klopt. Ja. Uh, wat heb jij van het hele schrijfproces meegekregen? Nou, uh, uh, eigenlijk was alles al geschreven, uh, behalve ja. de zanglijnen inderdaad. Uh, ja. ja, bepaalde nummers waren ja. al wel stonden wat zanglijnen, maar het was Daly, nog niet ja. opgenomen. Ja. Uh, dus ja, ook, ja, qua, uh, qua riffs uh, heb ik uh, niet meegeschreven. Aan die oh, nee. oké. Okay. Ik heb helemaal niets uh, nee. van jou... Uh, nee. Mijn werk zit in het ja, nieuwe album. De, volgende. de volgende album. Ja. Uh, okay. nou, we hopen we zijn invloed mogen gebruiken. Dat ja, uh, zou ook fijn zijn. Ja, zeker. Uh, en, en waar halen jullie de inspiratie voornamelijk voor dit album vandaan? De vorige was het meer persoonlijke dingen. Is dat ook. Ja, dit, album is, meer dit persoonlijk? was uh, een beetje op zoek naar. Uh, ja, we hebben in die periode ook best wel veel events 7 geluisterd, mm -hmm. ook qua mix en uh, hoe je met verschillende instrumenten omgaat. Um, en ook wel toch wel de, de, dat werk, de nieuwe werk van Metallica, we zijn echt, uh, Death Magnetic was voor ons wel echt van uh, oké, okay. ja. het is wel uh, serieus goed speel dit. Ja, dat was zeker een vette uh, comeback inderdaad. Ja, we, we, volgens mij toen dat album uitkwam uh, ben ik uh, bij Stefan, uh, toen woonden we nog samen in, in Overvecht, mm -hmm. uh, op zijn kamer gaan zitten. Hebben we dat album volgens mij op loop gedraaid, echt acht uur lang of zo. Ja, een <laughs> van vet. Dan nou, dan wij zijn dus wel, best wel fan van een soort moderne uitvoering van, van trash. traditionele trash. En ja. ik denk dat de title track ook wel een voorbeeld daarvan is. Ja. Wat, uh, dus het uh, heeft een wat, ja, wat, het net een iets zachter geluid. Het is niet zo, niet zo ranzig, zeg maar, mm -hmm. als de oude trash. Ja. Uh, maar het is net zo hard. Zeker als je het live speelt. Ja, ja. zeker. Ja. Uh, uh, nou ja, zoals je in het eerste uur vermeld... Uh, zal ik ook uh, nummers. Uh, een groot deel van de nummers van dit album draaien. Het volgende nummer dat uh, klaar staat is The Fall. Uh, niet verschenen als single. Want die uh, komen straks in het laatste blokje van vanavond aan bod. Uh, wat kunnen jullie hierover vertellen qua nummer en lyrische inhoud? Ja... Dat is mijn favoriet. Dat is jouw ja. favoriet. Ja. Okay, het is ja, echt, ja, voor de, het. echt voor de trashheads deze. Die is echt yep. vet. Okay. Um, inhoudelijk gaat het heel erg over als je alleen maar voor jezelf kiest. En nooit als mensheid denkt. En mm -hmm. dus wij denken als mens veel te klein. Ja. En dat creëert allerlei problemen. Zoals alles wat je om je heen ziet gebeuren, zeg maar. En waardoor we uiteindelijk, denk ik, als we daar niks aan veranderen... waarschijnlijk Dan, ten onder gaan Is dat de val van de mensheid, ja, ja, zeg maar. daar gaat ja, het over, ja. Dat zijn vaak onderwerpen die uh, terugkeren. Ja. Ja, dat, uh. nou ja, dank voor de toelichting. Uh, we gaan er nu naar luisteren. En met aansluitend het nummer The Untold Truth of Life... waar we het uh, daarna over gaan hebben. nooit gedraaid play it loud, draait het wel elke maandagavond op ZFM Zandvoort heerlijke, chaotische, The Untold Truth of Life, aansluitend naar de val van Resurrect Tomorrow. En mocht je net uh, pas hebben ingeschakeld, ze zijn vanavond te gast bij Play It Loud in de ZFM studio in Zandvoort om te praten over een nieuw album dat vorige maand op 17 mei is uitgekomen. Vandaag exact een maandje oud. Uh, wat is de onvertelde waarheid van het leven eigenlijk? Ja, dat is de grap. Daar gaat het nummer wel over, maar ja. dat zeggen we daar nergens. Nee? Nee, want die is dus onverteld, dus dat nee. kunnen we ook niet zeggen. Nee. Ja, dat is een <laughs> beetje een antithese, zeg maar. Ja. Het <laughs> is wel een grappig nummer, wat dat betreft. Ja, zeker. Live ook... Uh, Zeker, okay, bijna, ja, niet bijna niet te je, doen. Je hebt de, de adrenaline van een live performance echt wel nodig. Ja, dat heb ik mij afgesloten dat ging uh, als een trein. Ja. Het publiek ging ook lekker, ging lekker los, ja. ja? Dat is, uh, zeker. Maar ja. ah, dit is zeker wel een, uh, een lekker uh, nummer om op te mosje. dat sowieso. Zeker weten. Ja. Doet het publiek dat ook echt bij jullie uh, Ja, dit nummer uh, gingen ze, uh, ja? ging ja. ze wel aardig te dat keer Redelijk ja. los, ja. Oké. Okay. Ja, dat was mooi. Ja, moet ik geloven. Uh, in aanloop naar uh, de release van het album, uh, releasen jullie de eerste single, The Light of Treason, op uh, 22 maart, inclusief uh, videoclip. Op dat moment uh, het eerste nieuwe materiaal sinds jullie uh, EP-release, waar de fans van konden genieten. Werd de uh, clip veel gestreamd? Heel veel. Ja. Wat zijn de getallen nu? Boven de 10.000, geloof ik toch? Ja, volgens mij. Treason ja. ja. boven de 10.000, ja. volgens mij. Ja. Dus, wow. Dat is best mooi. Dat zijn mooie aantallen, ja, ja, zeker. Ja, is, Echt wel heel nice. Absolution ja. iets, iets minder, maar uh, yeah. ja, gaat. Uh, Volgens mij gaan ze allebei ja. heel goed. Uh. Volgens team staan die nu op ongeveer. Dat weet je, dat... Ja, dat zit ook in de duizenden, en vijf, zes Ja, uh, misschien zoiets in vijf, zesduizend. Zoiets, ja. ja. Oké. Okay. Nou. Doen het redelijk goed. Ja, zeker. Nou, ja. Goed om te horen. En uh, de reacties op het nieuwe album? Uh. Ja, de, wat we dus horen is dat mensen. Uh, er allerlei verschillende dingen in horen. Dat is ook zo. Dus uh, ja, ja. Er zit niet echt één genre En ook tempel. dat iedereen andere nummers vet vindt. Dat ook, En dat, ja. uh, en dat is ook een beetje ja, hoe het dat, is. Dat, ja, ja. dat is ook uh, belangrijk dat uh, ja, iedereen een eigen favoriet heeft natuurlijk. En uh, ja, veel uh, verschillende, hoe noemen we dat? Veel stijlen hebben jullie er ook hè, in het verwerkt. Ja. Volgens mij op dit album. Zeker. Beetje, het is wel old school trash op dit uh, nummer. Uh, ja. Maar ook wel groove. Zo, ja, dat is denk ik uh, Way Down is dat, hè? Je lijkt het meest op wat we bij de wolf Er is misschien wat groove hier inderdaad. Ja. Ja. Hoe uh, willen jullie eigenlijk jullie stijlmuziek omschrijven? Het is echt trash of is, ja, is het ja. trash? Ja. Ja. Het oh, ligt heel cliché, maar moeilijk in een hokje te plaatsen ja, denk is, ik. Ja, uh, ja sowieso trash invloeden. Ja. ja, zeker. Heavy metal, groovig. Heavy groove. Groove. Ook wat meer modern metal, dat je een kill switch en zo. Ja. Zeker. Nou, zeker qua zanglijn, inderdaad. Uh, ja. Je kan het soms wel wat. Uh, per nummer verschilt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat, uh, maar soms binnen het binnen hetzelfde binnen het nummer. nummer. Ja. <laughs> uh, we gaan zo naar uh, dat uh, nummer luisteren. Maar voordat ik ermee start, ben ik erg uh, benieuwd naar uh, hoe jullie de dagen voor de officiële release van het album hebben beleefd. Ja, spannend. Gingen door jullie heen. Spannend inderdaad, we hadden ja. al een, go een goede aanloop met de singles natuurlijk. En ja. de videoclips, die hadden we al uitgebracht. Ja, dat was voor de release, natuurlijk. Uh, dus daarmee ja. hadden we al wel wat, uh, ja, wat tractie opgebouwd, ja. uh, om het zo maar te zeggen. Ja. Ook wel wat voelers uitgezet, hier en daar een klein beetje van, hey, wat vinden jullie er eigenlijk van? hebben ja. ja. wel goede reacties teruggekregen. Dus nou, wel, met, wel met vertrouwen, zeg maar, ook in de opbouw, weet je. Nou, prima. Ja, helemaal ja, goed. Nou. Uh, jullie uh, hebben sindsdien ook veel optredens gedaan uh, ter promotie daarvan? Of uh, voorafgaand? Of is het meer na afloop... Uh, vooral uh, de vorige maand, op dit moment. De vorige maand. We zijn ja. bezig om dat wat meer te plannen. We hebben ook ja. eigenlijk pas sinds dat we de albums, uh, zijn, gaan, uh, de albums zijn gaan promoten weer. Een, mm -hmm. een soort van voltallige uh, band die echt ook een, een, ja, een goede show kan vullen. Ja. Dus we zijn nu vooral hard aan het timmeren om ja. uh, dingen te regelen. Ja. Dus, uh, als je toevallig boeker bent... Uh, ja, nou, als je dus, luisteren, Dan uh, absoluut, maak maar even, de, even reclame voor. voor ja. Let's wij go. Wij, uh, ja. wij kunnen een heel goed openen sowieso. We zijn echt een beetje een face metal band. Hebben we ook weer echt vorige maand ontdekt. A ja. kan zeker nu dat hij los is van die gitaar die hij altijd vast had. Is echt. Ik kan niet meer losgaan op het podium. Uh, ja. En danst ja. het helemaal aan elkaar hoor. Ja. Ja. En het publiek... Uh, ja, die gaat, uh, maken. gaat wel mee. Dat kan niet wel goed. zeker. Ja. Nou, mooi. Dus uh, mocht je luisteren en uh, boek je bands dan moet je deze band zeker boeken. Ze zijn uh, supergoed, lekker uh, energiek en ouderwetse trash. Dus ja, daar komt natuurlijk wel uh, een hoop publiek op af, denk ik zo. Ja, dat is een goede band om, uh, om te hebben als uh, headliner of als support. Je weet het niet. Uh, nou ja, binnenkort staan er niet echt optredens nog gepland, uh, of wel? We hebben er één concrete datum nu. Ja, maar dat is nog redelijk ver weg Dat is in nog oktober. een tijdje weg. Ja, ja? 25 oktober oh, nee. bij uh, Trapop. Dat is een nieuw, uh, op. Op. Ja, een nieuw honk uh, bij ja? het Berlijnplein in de Buurt of van Monaco. Tegenover waar de videoclips zijn opgenomen. Ja, dat is Oké. echt thuiswedstrijd voor ons in de ja, ja. Ja. Een Trapop, is dat een festivaletje dan? Ofzo? Nee, dat is, is, is echt een... een... een uh, ja, wat, hoe noemen ze zichzelf? Ja, zo'n kroeg, zo kroeg. Een kroeg is uh, het. Uh, een leuk ja. podium. Ja. ja. Zo'n rockcafé idee. zoiets. Ja, ja en dat is het eigenlijk wel voor, uh, voor de komende tijd dus? Qua concreet te uh, announce data, ja. Okay. ja. Nou, to be uh, continued. Hopelijk Ik, uh, snel meer. Ja. Ik hoop het ook voor jullie inderdaad. Nou, Dan is het nu uh, dus tijd voor jullie eerste single van het nieuwe album. We gaan luisteren naar The Light of Treason. En aansluitend jullie uh, laatste single Absolution. En we zijn daarna weer terug met uh, wat laatste vragen. Gericht aan Resurrect Tomorrow. Bij mij, Play It Loud, live in de ZMM-studio. Dus tot zo! ZFM Psyched to no avail Welkom terug bij alweer het laatste deel van het interview die ik vanavond heb met de uit Utrecht komende thrash Metal formatie Resurrect Tomorrow. Ik draai dus voor juist de nieuwste en laatste single Absolution dat verschenen is van het nieuwste album The Eagle. Dat is uh, zoals gezegd vandaag exact een maand geleden is uitgebracht. Over dit heugelijke feit en meer praat ik dus vanavond met Michiel en Aaron van deze band. Tijd vliegt als je het naar je zin hebt hè. Het is er Zeker. weer bijna bij. Ja, ja, het is, uh, oh, jongen. Nog een kwartiertje. Nog. Ja jongen, het gaat, uh, gaat heel snel. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk hebben en uh, gezellig uh, vonden vanavond. Super, ja, zeker weten. Zeker, want ook uh, onwijs tof om jullie uh, in de studio te hebben. En jullie uiteraard ook uh, onwijs bedankt uh, voor jullie komst. Helemaal vanuit uh, ja, ja, Maarsen en uh, Huizen. Jij ja, ook bedankt om voor de uitnodiging. Te... Ja, zeker. graag gedaan. Uh, met liefde. Ik draaide tot slot uh, jullie allernieuwste Single Absolution. Solution. Dat 19 april is verschenen, inclusief de vette videoclip ook. Uh, wat kunnen jullie mij uh, vertellen over dit nummer? Ja, het, het eindigt... Uh... Best wel mooi en blij. En ik heb ja. nog mensen gehoord, dat, ja, dat is wel een happy metal. Ik denk, nou eigenlijk als je goed kijkt, ook naar die clip. Er zit er best wel serieuze thematiek achter. Ja. Uh, want eigenlijk uh, gaat het over mensen die zelfmoord plegen. Waar je eigenlijk niet bij komt. Oh, dus ook ja, in de videoclip ja, dat, ja. Uh, zit ook een spiegel. Ja. En dat is dan een interne dialoog tussen twee versies van Hakan. Een Hakan die thuis zit en het niet meer ziet zitten. En een Hakan die in de band zit die vecht om hem te bereiken. Uh -huh. En in de videoclip heeft het ook een positieve afronding. Uh -huh. hij, hij, hij breekt door de spiegel. En aan het eind, als je goed oplet... zit er uh -huh. meer kleur in de videoclip. Zitten de sippenhaakan de ruilt van plek uh -huh. met de bendhaakan in staat in zijn normale klofje mee te zingen. Uh -huh. uh, maar in het echte verhaal is dat toch anders afgelopen. Uh -huh. En ik denk het bericht van de clip is vooral dat je... Ja, oog moet hebben voor mensen die het moeilijk hebben. Dat je moet realiseren dat het allemaal niet zo makkelijk is... als je het, uh -huh. het niet trekt. Uh -huh. en, dat je, en dan aan de andere kant ook wel dat je... Soms wordt er op je, op je ingepraat als je die mensen ziet zitten. Maar die mensen die kunnen jou niet. die kunnen niet zeggen dat je het moet willen. Nee. Dat moet je zelf willen. En dat is nee. echt iets belangrijks. Als je het zelf niet gelooft, gaat het niet gebeuren. Nee, dat is ook zo. Ja, ja. mooie boodschap. Ja, zeker. Ja. ja. Uh, en hoe uh, wordt... Ik ben er helemaal stil van. <laughs> Sorry. Ja, nee, nee, ik, uh, ik vind het heel mooi. Uh, hoe, hoe wordt er eigenlijk bepaald... Uh, of en, en welk nummer een uh, single moet worden? Even heel wat anders. Ja, deze was echt een stemming. Hè? Ja. Wat zijn mensen hun favoriete nummers? Wat voor clips zien ze daarbij? Ik denk de Light of Treason. Daar waren we het allemaal wel ja. over eens... Dus dat dat ja. de eerste single moest worden. Dat was ja. wel de opener. Uh, ja. de Evolution de... was ja. iets meer discussie over... maar. Ja, denk, denk ja, vanwege dus. de thematiek en dat feit dat het dat echt een persoonlijk verhaal is, mm -hmm. ook wat Haken en ik allebei hebben meegemaakt, ja. is dat iets wat we wel heel graag wilden. En ook um, naar buiten brengen, zeg maar, ja, ook uh, laten horen. Ja, zeker, ja. en de video, en de Sebastiaan, die denkt ook mee, hè. die denkt, ah, ik heb echt bij dit nummer, als we dan een shortlist hebben, ja. daar heb ik echt beeldideeën bij. En dan, oh, dan heeft hij ook nog wel een stem van, ja, ja dit jongens, hier kan ik echt helemaal niks mee en uh, ja. ik zou daarvoor gaan. Dat zei je hij stuurt ja. jullie ook, maar helpt ook met uh, nieuwe ideeën, zeg maar. Zeker, ja. ja. Dat is wel ja. heel belangrijk ook inderdaad, uh, zeker goede samenwerking. Oké, okay, nee, uh, dan rest mij nog... Uh, oh nee, wacht even hoor, ik was, uh, ik vraag te ver. Als jullie zelf een uh, persoonlijk uh, favoriet nummer op het album mogen bestempelen, welke zou dat zijn en waarom? Voor mij de val. De dat het een lekkere trasher is. Ja, uh, het zeker, lekker. Het leukste om te spelen ook, vind ik. Ja? Ja, uh, ja er zit gewoon veel. Er zit er zoveel in. Alles zit uh, uh, in, in voor een uh, oude beuker, zeg maar. Ja, goede ja, beuker, ja. Een goede ja. uh, trasher. Ja. ja, en voor jou... Uh, ja ik ben echt heel erg fan van die untold truth of life gewoon vanwege de chaos ja. die in het nummer zit de hoeveelheid ja. onderwerpen die echt in een soort uh, machinegebier tempo voorbij komen gewoon niet te volgen is nee precies en het ja, feit dat, dat het, het inderdaad net zoals we net zeiden dat is een beetje een aspect van wat onze onze sound als metal denk ik best uniek maakt ja. en net als painted windows is untold truth of life het mooiste mm -hmm. en het lelijkste nummer op het album ja oké okay. en ook het snelste ja. <laughs> Dus, dat dat, dat uh, omschrijft, zeg maar, jullie uh, bent als geheel, zeg maar... de, ja, dan, de uniciteit ja. de, dat, dat daar zitten, denk ik. Oké, okay. nou, duidelijk. Dankjewel uh, daarvoor, voor de toelichting. En dan rest mijn uh, nog het volgende te vragen. Uh, hoe uh, zien jullie de toekomst voor Restorac Tomorrow? Wat kunnen de mensen bijvoorbeeld uh, nog van jullie verwachten in de toekomst? Hele vette liveshows. Ja, hopelijk inderdaad uh, al deze mooie nieuwe nummers... naar het podium brengen. Ja, uh, ja, Dat, dat zou uh, helemaal fijn zijn. En, uh, we hebben mensen al een beetje kunnen laten proeven... bij de cave dus ja, uh, afgelopen ja. maand. en uh, Dat werd gewoon super ontvangen. Dus uh, ja, hopelijk, Het smaakt naar uh, meer. Ja. Het smaakt ja. naar meer, zeker weten. Ja. Ja, wij werken ook echt, uh, we zijn echt aan, aan het werken aan... ook uh, live shows voor grotere podia. Ook eventueel ja. kunnen gaan doen, weet je? We zijn nu ja. heel energiek. Vet muziek. We kunnen het echt brengen. Ja. We zijn nu ook bezig om na te denken... Oké, okay, wat is er nodig om, om een grotere... Stap te maken. Ja. Dus uh, ja, hopelijk gaat daar ook groei in zitten, maar dat, uh, daar ik gaan wij het zeker ook. aan werken. Ja, het zou heel vet zijn als ik ja. hier bijvoorbeeld een patronaat kunnen optreden. Bij wijze van bijvoorbeeld. de Nobel of ja. ik noem maar even daar een Daar willen poppen. we wel heen groeien. Ja, op, zeker. Dat uh, wil ik geloven. Uh, ja, en ook denk ik dat het nieuwe album uh, uiteraard ook een CD wordt uitgebracht. Ja. Uh, is ook een volgende stap, uh, begrijp ik. Je kunt vette t-shirts kopen ook. Daarvan. Ja. We hebben nu uh, nog de Wolfshirts. Ik uh, heb ja. hem aan, uh, waarvoor nog dank trouwens. Ja, uh, uh, super. Ik ben er heel blij mee. En uh, nou, binnenkort hoop ik uiteraard ook de albums te ontvangen Zeker. van jullie. Uh, nou, mochten jullie ook zo'n vet t-shirt willen hebben. Mochten jullie meekijken natuurlijk op de livestream. Dat is ook wel uh, belangrijk, op de radio kan je het niet zien. Maar de mensen die meekijken, kopen t-shirt van deze band. Super vet. The Wolf. En, uh, ja, en ook de cd's uh, uiteraard kopen. Support deze band. Dus uh, ze hebben het nodig. Zeker. Uh, nou Nogmaals uh, onwijs bedankt voor jullie openheid. En uh, voor het aanwezig zijn uiteraard bij Play It Loud. Ik uh, wens jullie heel veel succes met de band voor de toekomst. Maar al, vooral heel veel plezier met alles. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, doe je het voor. Ja, toch? Ja, ja. zeker. Ja. Helemaal goed. En uh, zo direct uh, uiteraard ook natuurlijk een veilige terugreis naar uh, waar jullie vandaan komen. Maarten en uh, Huizen. Huis? Sorry, ja. En uh, Huishuizen. <laughs> huizen en Huizen. En wie weet tot een uh, volgende keer tijdens uh, een van jullie optredens. Uh, of wanneer jullie in de buurt zijn natuurlijk. Uh, Voorwillig een, uh, een andere keer in de studio. Dan zijn jullie van harte welkom uiteraard. Super, dankjewel. right, graag gedaan. Dankjewel. Ik uh, bedank mijn luisteraars vanavond ook weer voor het luisteren. Ik hoop dat jullie ook weer uh, net zo genoten hebben als ik. Uh, volgende week ben ik er weer samen met Ben Verrode voor een hele nieuwe aflevering van zijn Death and Black Metal programma... Play It Loud Underground. Waar hij ons weer uh, heerlijke herrie gaat voorschotelen. Hopelijk tot volgende week. Uh, voor mijn tijd er weer op zit, ga ik er episch uit... met de outro van het album. Iedereen een uh, fijne resterende album, uh, avond. Sorry, album. En slaap lekker voor straks. En jullie weten net, uh, horns up en stay metal all.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 Metal Podium wordt vanavond voor jouw beetje verzorgd, want dit is Play It Loud Live. En tot slot had ik nog even wat te melden over volgende week. Volgende week heeft Ben een live interview met een black metal gitarist, zanger van de band uh, Wat was dat weer? <laughs> Kijk Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5